de wereld is ook groter dan Zandvoort voor jou. Uh, ja, ja. Uh, dat is waar. Ja. Ja, je ja. ziet veel van de wereld nog. Ja. ja. Uh, nou, dan hebben we een, uh, jij mocht een, uh, een liedje uitkiezen. Ja. En uh, je hebt een heel mooi nummer uitgekozen van Rob de Nijs. Ja. Wat was het nummer ook alweer? Dat is Wat als later nu is. Wat als later nu is. Ja, dat echt, uh, uh, Ja, ik ben al heel veel tientallen jaren gek van Rob de Nijs. En uh, vaak ook bij concerten geweest. En